Ik mag u niet toelaten bij ter dood veroordeelde. U maakt voor mij een uitzondering. Geen sprake van. Het gaat om een dringende familiekwestie. Deze wolf was tuinman om hun landgoed en. Uh, ach, laat ik u dat lange verhaal besparen. Ik schenk u vijf maar... goudstukken. Voor het goede doel. Welk goede doel, baroness? Dat laat ik aan uw fantasie over. Vijf minuten, langer niet. Ik loop risico. Gaat u mee.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 O, hoe ben je hier binnengekomen? Iedereen is te koop. Hier. Tabak. Een pijp. Oh. zwavelstokjes, Hier. Een ham. Dan... Waar haal je dat zo gauw vandaan? Normaal roken, hè? Ik moet hangen bel. Ze hebben me tot een galg veroordeeld. te komen aan. Is jij één plan, hè? Wanneer gebeurt het? Overmorgen.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 Voorbij het buitenheggenhof loop je richting Amstel. Er is daar een wandelweg die gekruist wordt door een zandpad dat nogal smal is. Het je in. Au. Overal struikgewas. Langs die weg liggen keien aan de rechterzijde. Aan de rechterzijde? De zevende kei aan je rechterhand.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 Antwerpen, op de Grote Markt. Toen noemt u ze anders. Is het mij vergund u te Vol Volgaande, edele vrouw. Hoe komt u aan zo'n perfect geheugen? Je hebt ook gegoocheld. Het was jaren daarvoor? Ik ben slechts een eenvoudig rondtrekkend apotheker. Terzake. Laten we naar mijn logement gaan. Daar kunnen we rustig een glas drinken. Als mijn onderkomen tenminste niet te eenvoudig is voor een dame van stand...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 We moeten haast maken. Het moet bruut en snel gebeuren. Dat is onze enige kans. Gewoonlijk bereken ik mijn kansen. Over één uur. Bij de Willemspoort. Ik zal er zijn, Jacob de Brusselaar. Wat denkt u wel? Wat denkt u hiermee te bereiken? De sleutels. Vlucht, vlucht. De gevangenis is al overgebracht. Licht niet. Licht niet. Ik kom op met die sleutels. Ik kost jullie allebei de kop. Help, help, help! Die voet, voet, hier, oh, ja. <tie> Wat deed je? Wat deed je nou? Waarom schoot je niet? Loos, hier naartoe. Hier hier links. We kregen straks een hele meut achter ons aan. Waarom schoot je niet? Dat pistool weigerde tot twee keer toe. Tot voor dit hek. <tie> Vliegt voor die godsdames voor. Springen. Dat was gekke werk, de gevangenis binnenstormen. Geef me nog een slokje uit dat schitterende flesje. Ik heb verdriet.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 Daar komt Jacob de Brusselaar achter... als hij een schatting moet doen voor de bouwkosten van de theekoepel voor deze Praal Hans. Bellen schiet hem te hulp. Zeg maar, Ro. Hoe lang denkt u nodig te hebben? Ja, het, uh, tja, uh, uh, uh, uh, uh. Ja, U hebt, zo mag ik aannemen, toch wel enige ervaring in dit werk. Vanzelfsprekend. Vorig jaar hebben wij nog... Uh, zeg het in dagen. ik dacht... Ik dacht uh, een kleine drie ja. weken, ah, uh, uh, met goede nevel. We zoeken in de buurt wat mensen. Maar hoe moet zijn materiaal inkopen. Een voorschot zou welkom zijn. Maar natuurlijk. Ik, u maakt een begroting, uw eigen werkzaamheden. Ah, oud, tenen, glas, uh, ja, oud, stenen, glas, aanbakt, Noteer elke uitgave. Wat zit Het lijkt me aardig om mijn gasten even te kunnen melden wat mij dit optrekje heeft gekost. Wat zijn de favoriete kleuren van uw echtgenoten? Roze. Maar mijn voorkeur gaat uit naar blauw-groen. Ik bedoel Parijsblauw. Uh, be Dat is een tint tussen blauw en groen.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 2.000 gulden, Jacob. 2.000 gulden. Hoe komt het dat je dat... Ga ik je vertellen. Ik was op een avond, nou twee weken geleden... in een voornaam logement in Antwerpen. En daar ving ik een gesprek op tussen een zekere Maro, een groentierkundsenaar... en zijn opdrachtgever. En hij sprak over dat hij hierheen moest. En zijn opdrachtgever smeekte hem allereerst zijn buiten af te maken. En na veel geflikvlo en gesjoemde met geld stemde Maro toe. Ja, maar die brieven... Het voor van een potje inkt? stempels... En een goede hand van schrijven. <laughs> Jij bent slechter dan ik, vrees ik ben. We zullen zien, Jacob.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 Vanwege het handschrift. Ga verder. Ja. Wie kan het geweest zijn? Hoeveel wisten er van de schat? Alleen de gevangenen. En de Vrat? Drie lol. Daar heeft Frederik niets over verteld. Laat mij door nou schaven. Mijn vraag zal zoet zijn. Bellewolf Wolf droeg altijd een goed gevulde reiskoffer met zich mee. Ze bezat kind nog kaai.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 Hoe laat komen we in Antwerpen aan? Rond de klok van acht. Tijd genoeg. Om een plek voor de nacht te vinden. Je weet zeker dat we hem daar kunnen vinden? Mm, zeker weten men niks. Maar de laatste keer dat ik die doerak zag... ...repte hij over de najaarskermis in Antwerpen. Het zal zijn laatste kermis zijn. Ik onderschat hem niet. Ik onderschat mijn vijanden nooit.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 Binnenkort schreef er is dus het gedaan met goochelen. <laughs> ik, ik ga in zaken. Ik heb van een kunst de kunsten genoten. Ah, drink. Drink met bij deze roemerwijn leggen. <laughs> ik wil u vragen: wilt u voor mij een drietje schrijven? Ik ben de kunst niet wachtig. Maar natuurlijk? Oh, schoonheid. Wat doe je voor de kost? Hoe reren, natuurlijk. Oh, oh. met zo'n lijf. Laat me je kont voelen. Hoeveel, hoeveel kost je? Ik ben een eerbare verkoper. Mijn man is chirurgijn. Ik betaal je goed. Ik kan me niet schelen wat je vraagt. Ik, ik, ik, ik, wil, ik, ik wil je hebben. Bist een eenvoudige ooglader, kapitaal? Ah, drink. Drink met me. Hoe, hoe is je naam? Anna. Later met de nacht doorbrengen met de geilerij. Maar een briefje? Ik heb het morgenochtend vroeg nodig. Je man? Die schrijft toch? Elke chirurgijn schrijft toch? Je moest ik helaas achterlaten in Amsterdam. Hij zit in het rasphuis. <lacht> Klappselen. Heb, heb je papier? Inkt? Gans en veer? Alsjeblieft drooglui.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 Niet zo rap. Lieve echtgenoot heb hebben En verder? Het is God zijn gedank nog niet te laat. Wat, wat is nog niet te laat? Voor de aankoop van 600 dworrelstenen. Voor de, voor de aankoop van? 600 dworrelstenen. Hahaha. Kwak, kwak, salver. Je liefhebbende echtgenote Anna van Groningen. Die nu het bed gaat delen met een halverlaar... en zich voorstelijk betalen als een dame van licht is. Nee, dat mag je niet hinden. alsjeblieft. Schrijf geen onzin. Mijn man is jaloers. Iets getekend, Anna van Groene. Ik heb zin in je. Het is niet zo ver van hier. Ik zitten, we zitten in eigen huis, het dus is kortje. Ik heb dat kun je wel zeggen, ja. oh, oh, oh, oh. Kom mee met je lekkere lijf. <middels> Worden we niet gevolgd? Ik moet uitkijken tegenwoordig. Geen mens meer te vertrouwen. Laat ons dat pas versnellen. Ja, die senieur stond ook bij de kroeg. Zo pas. Te laat, ratje. Hoe weet jij? Hoe keer je mijn bijnaam? Mijn hemel, die senieur. Naar binnen, naar binnen! Laat dat. laat, dat! Dat is mijn mis. Naar binnen, vlug! Wat heeft dat te betekenen? Hier is een brief. Naast de andere. Ja, het is hetzelfde handschrift. L.D.E.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 De ene laatste plank oplichten. Steek uw arm in het gat en wij beloof me één ding. Spaar me. Van wie had je de tip? Op namen noemen staat de doodstraf. Alsjeblieft, alsjeblieft wel. Het wordt tuin. Frederik Wolf. Frederik Wolf, zegt die naam je iets, wat. Nee.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 Belle had onder invloed van de Franse Revolutie tijdelang geloofd in vrijheid, gelijkheid en broederschap.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 De techniek was in handen van Barry Kamer en Leo Klipman. De regie deed Ruurt van Wijk.